Dit is Goolse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. Goolse Kringen staat onder redactie van Leonhard Joosten, Gerhard de Groot, Bernhard Robbe, Dimfie van Loon, Ben Lonen. En de techniek is in handen van Stefan Eikenaar. En we hebben twee gasten, zoals we tegenwoordig ook kunnen zien zelfs. Uh, namelijk uh, Virginie Mes en uh, Marije de Groot. Met uh, Virginie gaan we praten over het afgelopen uh, steengoed-open monumentendag. Ik verbind jou ook altijd met steengoed op een of andere manier. Maar... Ja. Ah, ja, ja, ja. <laughs> en met uh, Marije over uh, de verplaatsing van mainframe naar het Jan van Bezouw, als ik wel ben ingelicht. Met een vraagteken. Met een vraagteken, ja. Goed, twee uh, mooie onderwerpen. En uh, we beginnen, zoals altijd, eerst met wat was er nog meer in het nieuws. Um, mag ik met jou beginnen, Virginie? Dag. Nou. Ja, ik ben net terug van vakantie. Maar uh, ondanks dat, uh, vanochtend weer helemaal in het nieuws gedoken. En uh, ja, wat mij opviel, waar ik wel van geschrokken was... was um, die rellen in Tilburg-Noord... ...bijna waren uitgebroken, maar die de politie nog heeft kunnen voorkomen. Ik bedoel, dat er honderd man in Tilburg-Noord met stokken gaan rondlopen... ...vind ik toch wel erg uh, verbazingwekkend. Dus dat heeft me wel uh, verbaasd toen ik het hoorde. Jij dacht iets van Tuig van der Richel? Ja, dat zijn de woorden van Rutte, hè? maar uh, <laughs> ik dacht wel... ...hoe is dit mogelijk in Tilburg? Maar blijkbaar komt het ook deze kant uit. We hebben onze burgemeester zaterdag, de scheidende burgemeester, erna ja. gevraagd. Zij zou die woorden niet gebruiken. Tuig van der Richel, dat, dat, uh, dat moeten we niet te veel gaan zeggen. Hè? Ja, ja, nou ja, nou. ik zeg altijd zijn de woorden van Rutte. En, uh, mm -hmm. Maar ja, het is niet het uh, allerfijnste volk, denk ik, wat, nee, nee. wat daar bezig is gegaan. Nee. En toen dacht ik, gouden zelfstandig. Nou, dat zijn we toch? Een stuk dichterbij. Dat zijn we toch? Als wij van Tilburg waren, geweest. Ja. Misschien annexeren we Tilburg. Als ze het zo ja, goed en best doen. Tot het kanaal dan. Oké, okay. daar kunnen we over praten. Intentieverklaring. <laughs> Marije, heb jij een. Uh... Ik vind dit heel vervelend, maar dat moet hè. Dan mag je hem afzetten. Ja, och, zet hem maar af. Als je maar goed in de microfoon praat. Nee, mag niet. Mag dat niet? Eigenlijk niet. Maar ja, goed. No, ik zal mijn best he? doen. Nee, ik zal mijn best doen. Ik moet no, me aanpassen. Ik kan ook al geen contactlens hebben. Het, het, het, het, het, het nieuws van Goorle. Wacht even. Um, nou, ik begin even met iets, iets, een klein rariteitje. Een klein rariteitje. Wat geen verhouding staat tot uh, vorige spreekster. Als je leest, mega piraten, wat het ook oh, zijn. Denk ik, wij in de kerkstraat willen ook wel eens wat. En dan denk je, waar moet je zijn? De tweede advertentie staat nergens in waar het te doen is. Dat vond ik leuk. Want ik denk, kennelijk weten mensen dat dan onder elkaar. Dat doen ze op social media, Marij. Uh, nee, voor gewone rellen. mensen die het Goolse Belang lezen... staat het er niet bij. En ik vond het gewoon een flauwekulletje. Maar wat zeg je nou? Op. Ben je nou bang dat het in de Kerkstraat is, die megapiraten? Nee. Ik vond het wonderlijk dat je iets leest... dat je denkt, gewoon belangstelling. Is dat in de Piershaven of in Riel bij de Leibron? Kan. Maar dat was dus nergens. Dat vond ik typisch. Vond ik hmm. grappig. Maar er is helemaal geen belangrijk nieuws... Mijn, mijn nieuws, ik heb me dus gefocust op Goorlen... want dat is uh, de, de wereldvrede en uh, Syrië, daar kan ik toch weinig invloed op uitoefenen. Dan het nieuws is dat dit keer Norbert gelijk heeft. Dat vind ik nieuws, van tamelijk grote orde in Goorlen. Dat is toch meestal gelijk? Nee, nee, nee, nee, nee, nee meneer Lone, nee. dat weet u ook wel beter. Nee, maar de goede Norbert heeft in het Gools belang geschreven... over de huis waar vliegt achteruit... En ja, ik zal het niet uh, citeren, maar de essentie is inderdaad, jongens... Uh, er is zoveel toch leuk te bekommentariseren in Goorlen op het politieke werk. Columnisten en redactie, doe er nou eens wat aan. Want inderdaad, en hij haalt dan Wil van der Kruis aan. De goede man schrijft prima. Maar echt over de paus en over... Dat uh, uh, over... uh, ging ik over. Hè? So oh ja, ja, ja, pas op, pas ja sorry, op. jij ging over de paus. Ja, ja. Hij ook hoor, ja, ja. Nee, nee, jij bent eigenlijk een beetje de probleemeigenaar van de paus. Maar Wil doet er toch ook aan, wat aan. Maar in ieder geval, Wil schrijft natuurlijk ook over grote zaken des levens. En dan denk ik, daar zitten we niet op te wachten. Hij heeft een keertje bijvoorbeeld commentaar geleverd op een raadsvergadering. Dat kan hij uitstekend denk, waarom doet hij dat niet? Uh -huh. Misschien ligt dat aan de raadsvergaderingen... dat hij bij een keer er al uh, van had. Daar, daar heeft meneer de Groot uh, bijna alle gelijk van. Al uh, weer in, een punt. <laughs> ah, weer een punt. Hoewel, dat zijn toch wel leuke raadsvergaderingen. Uh, je kunt er altijd iets van maken. Nee, maar Nobaz heeft gelijk in zoverre... dat ik het echt jammer vind... dat nou uh, uh, het... het uh, Goosbelang, wat je in het verleden had, je zo'n mager blaadje. En dan uh, was het altijd gezellig. Kijken uh, wie heeft nog een opwindend stuk uh, naar de schaal van Goorlen. En dat hoeft helemaal niet uh, al te erg te zijn. Maar het was toch altijd wel amusement. Nu, er staat niks in. Uh, de columnisten schrijven over komkommers. Uh, uh, Max schrijft over dat oude mensen niet dom zijn. En andere wetenswaardigheden. En dan denk ik, ja, uh, uh, toch, ja, uh, sorry dat ik het zeg, maar... Ik ga het gaat er eigenlijk helemaal nergens over. Nee, nee. Dat vind ik wel jammer. Ja. En dat vind ik het nieuws dat Norbert gelijk heeft. Nou, Heb je ook uh, gezien dat, dat hij zich weer meldt als uh, kandidaat-columnist? Uh, ja, ik ben ervoor. Dat, uh, dat wil je wel bepleiten. Ja. Daar ben je wel voor. Ja, uh, ik vind, nou, hij moet iets minder, uh, uh, zoals hij zelf zegt, de uh, wijdwaaierende wil. Uh, hij is uh, als zoeën dus zeepsieder ook, ook niet kort van nee, stof, hè. Dus uh, dan weet hij er ook mm -hmm. van. dus voor mij mag hij wat beknopter schrijven, maar ik moet eerlijk zeggen zijn observaties uh, die zijn toch altijd wel uh, in ieder geval aanleiding tot discussie, ja, al is het uh, maar bij de bakker nou, dus, als er vacatures uh, komen ik hou het in gedachten. goed ja. dat je hem nog eventjes uh, ja. wat dan dan vind ik het schuilt goed, dat was het nieuws, voor jou nou ja het hele krantje staat vol met nieuws en het nieuws wat ik leuk vind, maar dat is eigenlijk geen echt nieuws, is dat we bijvoorbeeld een nieuwe burgemeester krijgen. En ik vind dat wel aardig. Alle lof voor onze huidige burgemeester, uiteraard ter zaak, die heeft het prima gedaan en iedereen wordt op handen gedragen. Maar het is ook wel leuk dat er weer een hele andere cultuur en sfeer gaat komen, denk ik. Uh, vooral gezien uh, de verhoudingen dus op bestuurlijk gebied over uh, schaalvergroting, verkleining uh, nou, zoals uh, Gerard net zegt, uh, annexatie het is niet echt aan de orde maar het is wel een buitengewoon levend onderwerp de bestuurlijke samenwerkingsverbanden wat doet de raad eraan wat, wat vindt het volk Dat is ook een klacht, de rekenkamer heeft er een mooi rapport over geschreven, dat uh, er gezegd wordt, wat vinden de goorlenaren uh, het geluid van de goorlenaren uh, kom je niet echt tegen, nou, daar het is dus een hele uitdaging en ik denk leuk dat uh, meneer uh, Van Stappershoef daar eens even fris tegenaan al, kan gaan. Jij uh, bent al bij voorbaat blij met uh, burgemeester Mark Van Stappershoef. Bij voorbaat vind ik wat, wat, wat, nou ja, wat negatief klinken. Klink, klinkt er al, klinkt wel zo. Hè? Ik heb uh, vertrouwen in mijn naaste. Hij is met grote zorg geselecteerd uit een ongelooflijke hoeveelheid kandidaten. Ik denk dat hij inderdaad, uh, uh, en zeker weten u het natuurlijk nooit. Maar ik heb wel alle vertrouwen in dat hij het... Uh, ja. ...wel goed gaat doen. Het is ook een CDA-man, Ja, och, iedereen heeft zijn zwakheden natuurlijk. Maar... Ja. ja, ik zou even voor zijn. Ja. Maar, uh, nee, maar ik vind dat niet opportun. Ik vind het wel grappig overigens. Want een CDA-mens is inderdaad... Uh, ...iemand van toch... Uh, ...de genuanceerde uh, uh, middenmoot... Uh, ...proberen het toch... Uh, ...het verbinden en er van alles wat van te maken. Maar wel voorwaarts. Ja. En uh, nee, ik, ik ben daar wel enthousiast over. Mm -hmm. Goed, goed. En het is alweer 25 jaar geleden. Dat is een beetje... Wat? Dat een CDA-burgemeester. Oh ja, ik, nou, in die sfeer tel ik dus niet echt, moet nee. ik eerlijk zeggen. O oh, ja, nee. je kijkt alleen vooruit. Nee, het eh, is eh, dus niet de eerste kwalificatie welke politieke richting, nee. eh, want eigenlijk hoeft dat, is dat, nee, mag dat niet interessant zijn. Nee, je, dat, dat mag niet nou, interessant nee. zijn, nee. vind ik. We nou, hadden de commissaris van de koning, want die let daar volgens mij wel op. Nou, uh, je mag nog, ik denk dat het allemaal buitengewoon fatsoenlijk en inzeker geregeld ja. is. En ik denk dat je die man niet echt kunt betrappen op van rijstreken nee. en anderszins. Dat is ook tamelijk lastig. Maar we zitten niet in Limburg. Ja, en dat willen we ook zo houden. Ja, we zitten er wel dichtbij. Ja, waren we dat jullie nieuwtjes, uh, Marije? Dat waren mijn oh, ja. nieuwtjes. Gerard? Ja, afgelopen zaterdag... Uh, ...was de start van deze nieuwe studio... ...met een open dag ook voor het hele Jan van Bezaal. Ik vond dan een gezellige sfeer. En zoals de voorzitter van de log mij heeft laten weten... ...want ik heb hem toch maar even gevraagd... Ja, wat vond je er nou eigenlijk van? Wij hebben een begin gemaakt... ...zei deze eloquente toesprakenhouder. Ik hoop en verwacht dat we weer zichtbaar zijn... ...en er veel gorenaren donateur willen worden mag ik daarvoor toch een oproep doen en vrijwilligen. Want die hebben we nodig. En dat is natuurlijk zo. De nieuwe apparatuur biedt allemaal mogelijkheden... die we nog aan het ontdekken zijn. En er gebeurt veel in geworden. En dat is toch leuk dat het weer beter vastgelegd wordt... door de lokale omroep. En we hebben naar het digitale archief gekeken... dat gelukkig behouden is. En dan zie je toch van de jaren 70, 80... Dat er heel veel dingen half in de vergetelheid zijn geraakt die je dan toch weer leuk vindt om, uh, om terug te zien. En waarom zou dat voor de jaren 2010 en 2020 ouder, uh, anders zijn als wij zo rond de 100 zijn? Dat we dan toch nog een keertje terug willen kijken van wat was dat nou in 2016? Is daar toen niet de nieuwe burgemeester gekomen? Hoe heette die ook alweer? archief. Ja. Ja, is dat voor een gewone, gewone burger, uh, golenaar? Kan die ergens kijken wat er allemaal in staat van interview met Pietje Hermans? Het, het en dat is soort... voor iedereen uh, raadpleegbaar en gebruikbaar. Maar vraag me even nu niet Hoe? wat de website is waar je het kunt vinden. Oh ja, ja, dat is bij de overhandiging uitdrukkelijk gezegd. Er zijn twee exemplaren overhandigd. Eén aan de sponsor uh, van uh, Annette van Puijbroek, stichting. Oh, uh, Guus van Puijbroek. Oh, heeft... hè? Annetje. Het is geen Annetje. Annetje. Annetje. Annetje. Annetje van Puijbroek. Um, die heeft uh, gesponsord uh, bij, bij de digitalisering van, van het archief. Die kregen een, een doos. en uh, Symbolisch werd uh, een doos overhandigd aan de vertrekkende burgemeester... die het weer door zal geven aan, aan, aan de gemeente Golen en aan het regionaal archief. Daar is het voor iedereen uh, inderdaad uh, openbaar uh, na te ja. kijken en, en uh, ja. te raadplegen. Dus, dus dat is openbaar bezit? Nee, ook een van de ideeën die bestaat ja. is dat materiaal gebruikt gaat worden voor terugkijkjes. Je kunt er dus mee gaan werken. Om bijvoorbeeld een programma te ook maken. Maar de stukken die weggevallen zijn. Die, uh, want er is een selectie gemaakt. Uh -huh. En er valt natuurlijk altijd wat weg. Maar ook dat, nog niet dat oude archief. Op een of andere manier is dat ook voor de liefhebber te bekijken. Nee, dan spelen technische... Opstakels een rol, uh, niet alles is meer in een zodanige kwaliteit uh, dat, het, dat het bruikbaar is en dat heeft dus heel wat moeite gekost. Andere delen zijn op verouderde uh, dragers van, uh, van het niet digitale, want dan uh, was het probleem er niet geweest. Dus dat is in het digitale tijdperk zonder omzetting naar digitaal niet te doen. En als je die apparatuur niet hebt, kun je er dus niks mee. En dat was juist wat het, wat het een grote kostenpost maakte. Waardoor selectie uh, nodig was. Want er zijn wel duizenden uren uitgezonden. Maar ik begrijp dat nu nog voor het audio ook een dergelijke slag gemaakt gaat worden. Waar we het nu over hebben, zijn, is het beeldmateriaal. Ja, maar goed. Uh, ja, leuk. De stichting heeft zich daar 10, 15 jaar druk voor uh, gemaakt. met onder andere onze redacteur Leo Joosten. En dat is nu eindelijk gelukt. Ah, wel... Met geld van de stichting Kabelkrant ook, hè? Ja. ja. Uh, Gerard, was dat uh, ja. jouw nieuws? Uh, mijn nieuws uh, moet natuurlijk zijn uh, dat uh, er een nieuw programma de lucht in is gegaan. De muziekkeuze van... Uh, zaterdag was de première met de muziekkeuze van... Uh, Mag tot Rijsdorp. En in de komende tijd, dat kan wel een jaar lang doorlopen... ...zullen alle raadsleden en, en uh, leden van het college van BMW gevraagd worden... ...naar hun muziekkeuze. Op alfabetische volgorde. Uh, dus je kunt misschien al een beetje nagaan, Marij, wanneer ik jou ga benaderen... Uh, ...waar je ergens zit in het alfabet. Niet zo heel ver achteraan, hè. Um, zal er over nadenken? Zou je er alvast over nadenken? Over de muziekkeuze van Marije de Groot. Nou, um, ander nieuws. Ja, ik, ik moest er aan denken toen jij het had over Norbert de Vries... die vaak de goede ideeën heeft. Um, laatst heeft hij ook uh, via een open brief... een lans gebroken voor een andere naam van het kloosterplein. Waarvan hij zegt, dat is een totaal waardeloze naam... Dat is een naam die, die uh, pooh, op een achternamiddag als een soort projectnaam door een of andere ambtenaar uh, er eventjes is uitgeflapperd. En er is verder nooit uh, een fatsoenlijke discussie over geweest. Maar het is een foute naam, het is een lullige naam, het is een laam, naam die ook eigenlijk nog eens nergens op slaat. Uh, en, maar er was al eigenlijk een goede suggestie van, van Jano van Goor. Weet jij dat, uh, Virginie? Nee, die van had... ja, Janus van Goor. Dan, Janus... Van wie anders? Ja, van een Van Gogh. Van oké. Okay. Die had uh, gezegd, die plaats, die, die zou je nieuw plaats uh, moeten noemen. Dat dat plein, dat, dat, uh, dat, uh, dat hier zo'n beetje gevrongen ligt tussen, tussen uh, het Jan van Bezouhuis en, en uh, Casa uh, di Renzo en, en, en Mozes. En, en wat is dat? Andere gaat een andere naam krijgen waarschijnlijk. Uh, die ruimte, dat is echt een nieuwe plaats. En, en uh, nieuwe plaats. Dekt het. Dekt de lading. En, en, uh, ik vond het eigenlijk een, een, een prima pleidooi. Ik vond het wel weer hilarisch dat hij uh, het gemeentebestuur uitnodigde om via de gemeentepagina te reageren. Ja, en dat gebeurt natuurlijk uh, nee. nooit van zijn leven. Heb je het gemist? Ik heb het niet meegekregen, want we zijn nog lang oh, een lange vakantie geweest. Oh, lange vakantie geweest. Ja, maar ik moet ook eerlijk zeggen, ik vind Kloosterplein is gewoon wat het is. De, de, de, het eindigt op de Kloosterstraat. En dan denk ik, een nieuwe plaats om daar nou een heel verhaal bij te verzinnen. Uh, ik vind het een beetje gezocht. Ik, bedoel, ik, hou gezocht? Van een, ik hou van een oprisping van Norbert, maar deze vind ik eerlijk gezegd ik niet zo geslaagd. Ik vond het eigenlijk heel goed, ja. Ik vond, ja. Hem, uh, vond hem schitterend. Ik ja. vind Kloosterplein, daar is er niks mis mee. Ja, nee, ja, god, er is niks mis Hoe kwam dat opzetten, hè? We had dat een reden, een aanleiding, een... dat dat nu, nu ja, ter kom, kom, sprake komt? Ja, dat, ja. dat is bij nee, dat Norbert de Vries niet nodig. Nee, maar het, het kwam dus van een verkoel af. Te zijn, het, was, het was dus, het idee kwam niet uit zijn hoofd, maar... Nee, nee nee, nee, nee, nee. Ja. nee, nee, het kwam niet uit zijn hoofd, nee. En had jij wel eens ooit gehoord van die, die naam Nieuwplaats? Nou ja, toevallig van Norbert inderdaad. Want uh, misschien hebben jullie ook in de krant gelezen... dat wij bezig zijn met het kunstwerk van Luc van Hoek. Dat uh, ja, uit, oorspronkelijk ja. uit Druten komt. En uh, de eigenaar van Casa di Renzo, die hebben daar wel oren naar. Want wij, wij zoeken dus een locatie. En uh, op onze oproep is daar een, een antwoord op Was het gekomen. Was niet Zundert? Uh, Ik dacht Druten, maar Zunderd? Ik nee. dacht Zunderd. Oh, uh, nou ja, goed. Maar in ieder geval doet het ja. niet toe. Het komt dus van buiten gehoorle. Het is van de Goorlandse kunstenaar ja, van, en, Hoek, ja. uh, van Luc van Hoek. En wij hebben een oproep geplaatst. En ja, daar kwamen een aantal reacties op binnen. Waaronder dus: God, waarom niet op de muur van ja. Casa di Renzo? Ja. En uh, ook Norbert was. Op vakantie, of die, heeft, die zat toen volgens mij in Amerika, die heeft dat gemist en die heeft dat later opgepikt. En ik kreeg een mail van: uh, Nou, wat, wat, wat goed om het daar te doen ja, op de ja. nieuwe plaats. Dus ja, op, vandaar dat oh ja, ik wel die oh, naam zo, al had horen vallen. Link, ja, ja. ja, maar ik had nog even niet de link gelegd naar dat artikel. Dat, uh, dat had kunstwerk, ik nog niet gezien. Heb jij dat kunstwerk in het echt gezien? Was die foto nou zo slecht? Nee, ik heb de kunstwerk zelf niet Want in het echt gezien. Het was het niet, niet een foto uh... waarvan ik dacht... nou, dit is een ja, maar het is, het voor komt, het oog. Het een hoek uit... heb ik hoog, hoor. Maar om nou... Uh, het heeft begreep ik... Uh, tientallen jaren buitengelegen... of Ja, Het hangen. heeft, dus, het heeft op, een, op een gebouw gezeten. Daar is het uitgehaald, gered... vlak voor de sloop van dat gebouw. Maar ja, zo'n zo mozaïek... dat is moeilijk om dat in één stuk eruit te halen. Dus dat ligt nu... dat ligt als een puzzel, ligt dat... Ligt dat nu op, op een bewaarplaats en dat moet gerestaureerd worden? Dus de, daar hebben we straks ook geld voor nodig als het op die plek kan komen. Dus het, zoals het er nu uitziet, is inderdaad nog vanuit de staat. Dat weinig uitdagend, moet ik eerlijk zeggen. Ja, zeiden, maar qua de, nou. de inhoud is natuurlijk wel sprekend voor dat plein. Dat, dat, uh, ja. dat vind ik wel. Ja. Uh, ik bedoel, een luidspelende vrouw en twee narren. Dat. ...heeft natuurlijk wel een link naar wat er allemaal op dat plein gebeurt. Er oh, zijn is een plaats waar het zou kunnen Ja, ik maken. had het ook graag op Jan van zou gezien. maar dat uh, kan ook. Toch? We, we zullen zien waar het, uh, waar het gaat komen. Maar dat, uh, dat, daar ben jij mee bezig, met ja, je stichting Steengoed? Onder andere, ja. Ja, ja, ja. ja, ja. klopt. Dus, uh, nou ja, dat, dat heeft dus laatst in de krant gestaan. En we hebben natuurlijk net ook een Monumentendag gehad... ...waar we ook mee ja. bezig uh, zijn geweest. Ja. ja. Want dat is uiteraard de startvraag. Hoe ging dat? Ja, het ging buiten, buiten verwachting goed. He, je, je weet nooit uh, als je iets organiseert zonder inschrijving hoeveel mensen erop afkomen. Dus altijd weer een verrassing. En het heemerf bleef volstromen. Dus wij keken elkaar aan van... oh jee, uh, krijgen we met deze groep uh, iedereen wel de weg op? Maar uh, ja, we hadden uh, zo'n 70 mensen. En het was, het was een prachtige dag. En iedereen ja, was heel enthousiast, Het was echt een stoet. Dus het was heel erg leuk. En uh, ja, wat, wat, wat mensen natuurlijk vooral heel leuk vinden, dat zie je, we hebben het nou vijf jaar georganiseerd. En als je dan kijkt, terugkijkt op wat je georganiseerd hebt, zodra dat je iets openstelt, en dan weet je alles vanaf, want we weet zijn ook een keer bij, bij jullie geweest. Mensen zijn toch nieuwsgierig van aard, die willen binnenkijken. Dus ja, ja. dat trekt, dat trekt mensen. Dus ja, we hadden een mooie groep en uh, we hebben prachtige verhalen gehoord. Op, uh, we zijn uh, binnen geweest bijvoorbeeld in Riel bij de Dorpstraat. Daar uh, zit een rosmolen in. Nou, ik had hem zelf nog nooit gezien, live. Is dat die stomp, dat is die uh, mismaakte? Wat is dat? Uh, een nee? Rosmolen is, is dus zeg maar een horizontale uh, radmolen... wat een paard moet draaien. Er staat nou natuurlijk geen paard meer uh, daar binnen in de boerderij. Maar in ieder geval, die, die, die rosmolen... die zit nog in die boerderij. Oh ja, Dat is niet die, die molen zonder wikken. Nee. Uh, nee, nee, nee, dat nee. is eigenlijk meer gewoon een, de molen zoals we hem kennen. Hè? Maar dit, dit is meer een, een, een rat wat horizontaal staat en rondgedraaid wordt. Dus die hebben we gezien en we zijn op het zandeind bij Joost Mols geweest. Die heeft echt nog een prachtig erf achter zijn boerderij. Daar heeft hij met zijn vrouw een rondleiding gegeven... door alle bijgebouwen op het erf en door zijn eigen boerderij. Ja, we zijn bij Luc Appels geweest in Goorlen. Is dat ook een monument? Het is een gemeentelijk monument ja. ook. Mm -hmm. Ja, en uh, we mochten daar ook naar binnen. Dus daar heeft hij verteld hè, hoe hij uh, eigenaar is geworden van het huis. En want het dat was die van de... Luc van Hoek, hè? Het was van Luc van Hoek, ja. ja. Daarmee zo'n hoge ramen, hè? Ja, ja want het, het stuk aan de rechterkant was het atelier. Dat is, we zijn, ja, toen ik er binnen stond, stond ik ook van... Oh, dit is echt uh, geweldig. Hè. Zo mooi hoog met die enorme ramen. Nee, dus dat was fantastisch. Ik kan niet anders zeggen. En ja, we zijn dus begonnen bij, bij het Heemerven en we hebben het afgesloten bij Café de Brans, ook gemeentelijk monument. En al die vijf gemeentelijke monumenten hebben nou ook een schildje gekregen. Dus vorig jaar de Rijksmonumentenschildjes, dit jaar de gemeentelijk monumentenschildjes. Gerard, we hebben wat gemist. Ja. ja, maar het was ja. zo'n drukke dag. Jullie ja, zaten hier. Ja, ja. Jullie zaten niet om ons verlegen. Hè. Nee, maar nee. dit afgelopen weekend was natuurlijk echt vechten om de aandacht van de mensen. Ja, ja, ja. Hè? En zondag was het, uh, wat was het? Rommelmarkt en Pasar Malam. Ja. En ja, het tweede weekend van september is gewoon bommetje vol. Dat is uh, ja. de laatste jaren, zeker nu Jan van Bezou ook. Uh, met een open dag uh, meedoen. Dat is niet onderling uh, op elkaar af te stemmen. Dat, dat moet gewoon zo parallel zijn. Uh... Ja, en open Monumentendag is al 30 jaar tweede weekend van september. Ja, dan kunnen wij. We wij, ja, wij kunnen wel zeggen wij doen het op een andere dag. Maar mm. je leeft toch mee op ja. de publiciteit van, van de Stichting. Ja. Vandaar. En zo gaan jullie volgend jaar ook weer. Uh... Ja, we gaan binnenkort weer eens praten over wat we volgend jaar gaan doen. Mm -hmm. Ja, en we doen het nu met drie. Hè. We hebben een, uh, een organisatie bestaande uit de Stichting Steengoed, die, die het vijf jaar geleden heeft opgepakt. De Heemkundekring is erbij en de Stichting Akkermolens. Dus met drie organisaties. Want anders, ja, de akkermolens zijn altijd open met Open Monumentendag. Dus dan kun je het beter op elkaar afstemmen. Mm -hmm. Komen er elk jaar meer mensen bij? Zit daar een lijn stijgende? Nee, totaal nee, niet. Kun je niet zeggen? Want het eerste jaar, kunnen jullie je misschien nog wel herinneren... hadden wij die expositie in de Maria Boodschap. Ja. Toen ging de Maria Boodschap weer open na twee jaar. Dus ja, dat trekt ook weer mensen. Toen hadden we 600 bezoekers. Dat is voor ons gewoon heel veel. Dat was de klapper. Het jaar later hadden we de toneelroute. En toen zijn we dus ook bij Marij geweest. Toen hadden we, hadden voor, we 400 hè? mensen op de been op een dag... Terwijl die 600 was verdeeld over vier dagen. Dus twee weken van twee dagen. Uh, het jaar daarop hadden we het gemeentelijk monument uh, de Mariakapel. Dat was een klein groepje, maar er 50. Maar dat, ja, dan krijg je meer de, de in-crowd van die daar hè, iets mee van doen hebben. De oude baan, de, dat, uh, Aan de oude baan, ja. inderdaad, de Mariakapel. En vorig jaar hebben we een fietsroute gedaan langs Rijksmonumenten. En dit jaar langs gemeentelijk. En ja, vorig jaar waren er een man of dertig, maar nu zeventig. Dus hm. nee, je kunt ja. er, je kunt nee, er nee, geen nee, lijn in trekken. Dus nee. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Omdat ja. het ook telkens anders is. Het is telkens een ander programma. Maar ik denk wel dat we eraan vast moeten houden dat het, het woord open monumentendag. Mensen verwachten toch dat je ergens naar binnen kunt. En dat trekt toch bezoekers. Ja. Dus ik denk dat we daar wel, ja, op die lijn wel voort moeten gaan. Maar we proberen iedere keer wel daar een andere draai aan te geven of iets ja, anders wordt het ook zo standaard. Ja. Maar ja, dat is iedere keer een uitdaging, hè? Zeker. Ja. En wat er, wat er op je pad komt, dat, dat, uh, hè, als, als het net als zo'n Maria Capel, dat hadden we toen. Misschien is volgend jaar iets anders, dat Luc van Hoek. Je weet het niet, of we daar iets aan kunnen verbinden. Wie zal het zeggen? Ja, want dat is geloof ik ook nog een oud plan van, van de heemkundige kringen, Ja, om een tentoonstelling nou, dat, over Luc van Hoek. Dat wordt afgestofd, hè? Dat oude plan. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Dat dus gaat dat, er wel komen. Dat gaat er wel komen. Oh ja. ja. Dus je weet nooit, hoe we daar, daar gaan we de krachten ook op bundelen. Ja. Nou, nou. Ge nog genoeg in het vat. Dus. Heb He? je daar nieuwe monumenten voor nodig? Voor weer een nieuwe uh, ronde? Nou, nee, ja, nee, ik vind dat, ik, nee, ik vind niet dat je uit moet gaan van een kwantitatief getal. Van Goorlem moet zoveel monumenten hebben. Of, hè, vinden wij er al behoorlijk veel hebben hoor. Ga er, ja. gaan, we hebben een stuk of um, 60 à 70 rond die koers. Rijks of gemeentelijk? Beide. We hebben, we hebben iets van 44 rijksmonumenten... ...22 gemeentelijk. Nou, ja, Dat is best veel voor Goorle, Voor de gemeente Goorle. Nee, in het verleden is het natuurlijk... ...als we het over het kloosterplein hebben... Ik denk ...dat dat het kenmerk is van een plek in Goorle ...waar wat nu monumenten zouden zijn... ...40 jaar geleden is afgebroken. Ja, een oh, aantal dat, zaken Villa. die daar stonden. Ja. Ja, bijvoorbeeld, ja. Dat maar er heeft meer uh, gestaan. Ja. Uh, is jullie inzet te proberen te voorkomen dat dat soort dingen uh, nog een keer gebeuren... of vooral te zorgen wat nu op de lijst staat... dat dat in goede staat behouden blijft. Nou, Wat nu op de lijst staat, daar kijken we natuurlijk naar. We volgen ook de, de berichtgeving, de gemeenteberichten... van wat er mogelijk aan een pand verandert. Hè. Dus we, we kijken daarop wel mee... Uh, ...wij zijn er niet altijd op uit om iets tot een monument te bestemmen... ...want dat wil niet zeggen dat je het daarmee bewaart. Dat oh. is geen garantie. Je kunt ook op een andere manier proberen... ...door een herbestemming bijvoorbeeld iets, hè, iets te bewaren. Dus ja, wat mij betreft gaat het mij niet om... ...dat we een maximaal aantal monumenten in Goorland moeten krijgen. Absoluut niet. Maar je moet gewoon kijken naar de waarde van het pand. Hè, naar de historische waarde, de architectonische waarde. Daar kijk je naar. En dan ga je wegen. Bijvoorbeeld ja, Maria Boodschap worden nu, wordt nu appartementen ontwikkeld. Ik vind dat toch wel een hele ja. aardige dat die kerk toch behouden ja, blijft. Op die manier kan die behouden oh. blijven. Ja. Ja. Ja, het gros is denk ik in particulier eigendom. Uh, zoals zowel rijks als gemeentelijke monumenten. Uh, ja. ja, er zijn er een aantal in eigendom van de gemeente, zoals de, de molens zijn deel, deels, deels eigendom van de Stichting in de gemeente, het cultureel centrum. Maar meer een deel inderdaad, particulieren. En geeft dat nog extra problemen? Zijn eigenaren blij als ze gemeentelijk monument worden? Of denken ze, oh jee? Nou, bij de, bij de Maria Kapel hebben we natuurlijk wel even met de eigenaren van tevoren gepraat. Zo van, dit zijn de plannen. We gaan mensen niet uh, bespringen en, en ze voor een voldoende feit stellen. Nee, je probeert wel iemand mee te krijgen. Van, goh, hè, u heeft een mooi pand. Wat zou je ervan vinden? Hè, dat. En we hebben hele rapporten erover geschreven. En we hebben die laten zien. En wat vinden jullie ervan? Kunnen we vooruit? Nou, dat hebben we gewoon samen gedaan. Maar dat was één casus in de geschiedenis van Steengoed. En uh, we zijn nu ook nauw betrokken bij de zuidrand Goorland. Daar heeft Marij ook uh, uh, in de raadsvergadering uh, meegeluisterd naar wat we te zeggen hadden. En mee... Was je op het werkbezoek erbij? Weet ik eigenlijk niet. Toen in uh, december vorig jaar. Even denken. Nee, ik nee, kon niet. Ja. Uh, maar ik was er weer ernstig voor om want toen werd er gezegd een werkbezoek met uh, stukken van groepen. Dus de projectontwikkelaar en de raad los. En toen heb ik bepleit dat iedereen samen op werkbezoek ging. Want dan ja. communiceer je beter. Ja, moet niet moet uh, niet de biodiverse alle... mensen en de steenmen of de monumenten ja. En het projectontwikkelaar los van elkaar. Want dan kun je soms wel eens... Ik hou van in elkaar schuiven van verhalen. En dan kun je ja, je had, als je het vraagt, zijn de eigenaren blij mee. Bedoel je dan ook te vragen of, of ze er eigenlijk niet meer uh, last dan voordeel van hebben? Nou, ja, ik, dat... zie, ik zie in een van de gemeentelijke stukken over het recreatiebeleid dat het toch een idee is om gewoon ook meer te promoten van er zijn dingen die je kunt gaan bezoeken, kunt gaan bekijken, en dat heeft met monumenten uh, onder andere te maken. Nou, als we? eigenaar we die, huh? daar hoeven mensen toch geen last van te hebben. Dus je hoeft de, nou, de deur er niet open te doen. Nee. Uh, er werd net geconstateerd dat mensen naar binnen willen kijken. Ja, ja. dat doe je één ja. keer per jaar. Maar dat monumentendag. Jullie uh, ja. uh, <laughs> met uh, die hoge ramen hebben geen last van die inkijk, <laughs> maar andere mensen misschien uh, Luister, bij ons tegenover aan de Kerkstraat zie ik regelmatig groepjes die allerhande wijze praten over ons huis vertellen. Ja. Ja. Dat denk ik, zo so be it. Maar wij hebben er eigenlijk, uh, want wij zijn eerst gemeentelijk monument geworden in Net gekocht hadden in 85 of zoiets. En ze kregen we een keurige brief met de verordening. En nou, daar hebben wij nooit last van gehad. En toen we rijksmonument werden, eigenlijk alleen maar met een verbouwing aan de gevel. Maar dat was wel te regelen. Ah. En zonder panelen op je dak zetten, weet je, moet je een vergunning vragen. Nou, die stonden er al drie maanden. Toen kreeg ik een vergunning. Dus je moet daar een beetje ruim mee omgaan. Ja, die wijze mensen die aan de overkant eh, commentaar staan te leveren. Uh, in een van de vorige uitzendingen heb ik verteld van, van dat daar mensen stonden te vertellen tegenover Casodir en zo. Ja, daar heeft, uh, de, heeft de monumentenzorg natuurlijk betaald en, en, en alles en, Terwijl er in feite geen cent naartoe gaat. Volgens mij hebben die wel een BRIM-subsidie gekregen. Dat denk ik wel. Maar dat werd hard ontkend toen. Er zat een wethouder hier die zei nee, daar is helemaal geen cent naartoe gegaan. Ja, geen metelijk geld, maar volgens mij wel Rijksgeld hoor. Ja, het is Rijksmonument. Ik meen dat zij een BRIM-subsidie hebben aangevraagd. Maar BRIM, ja. BRIM. B-R-I-M. Rijksinstandhouding monumenten. Besluit. Nou ja, iets in die geest. Hebben die dus dan, dan heb je daar wel. Ja, ja, ja. ja. Van. Nou, profijt. Nou, er zijn potjes bij het rijk natuurlijk, hè? Er zijn fiscale ja. voorzieningen voor. Ja, ook dat. Uh, dat. Fiscaal gezien is een rijksmonument zo dat je het grote onderhoud als aftrek past boven een bepaald, een bepaald percentage, en dan uh, fiscalisten <truhend> zitten dan te verzinnen dat je het terras ook kunt aftrekken, en daar ben ik dan weer niet zo voor. Maar uh, theoretisch kun je. Als je wat je moet doen om het in stand te houden, dat zou dan uh, ja, groot onderhoud zijn. Aftrek was, ja. Maar nou ja, rijk worden je er niet mee? van. Nee, dat wou ik zeggen. En, en daarmee kan het lastig zijn. Caso eh, di Renzo is er natuurlijk inderdaad een voorbeeld van. Van additionele, rege, niet additionele regelgeving, maar toch eh, ingrijpen en stilleggen van de bouw. En daarmee verhoging van de kosten en uitstel van ja, het moment maar, van opening. Dat, dat, is, dat is een ander verhaal. Nee, nee bedacht, maar als dat dat ze niet op die lijst zijn... hadden gestaan, dan hadden ze deze. Nee aspecten niet gehaald. Volgens mij was dat gewoon dat ze iets gebouwd hadden wat... Nee, ze hadden iets nee, teken teken teken in hun Nee, ze hadden gehaald. iets weggehaald ja. wat niet ja. mocht. Ja, ja. ja. ja. Maar ze hadden ook iets neergezet wat niet mocht. Dus ik denk dat ze niet met een loep bekeken worden. Ik denk zelfs met een milde bril. Omdat iedereen toetang blij is dat daar dat ja, zaakje duurlijk, uh, adequaat... Het stond op instorten eigenlijk. Dat vindt ja, monumentenzorg ja, Ik wacht ook tot goed. de muur zo ja, omvallen. Nou ja. En dan komt zij met de Luc van Hoek aan. Ja. ik denk, jeetje. Ik dacht, dan nou, gaat al, wanneer die helemaal, die wanneer nog iemand per ongeluk... per ongeluk met zijn ja, oplegger muur, tegen die muur aan. Maar goed, ja. dat is een kwestie van smaak. Ja. ja, ik wil niet zeggen dat de hele muur behouden moet blijven, hè. Je kunt ook delen van ja, de muur, ja. dat, dat, daar, daar moeten we gewoon nog naar kijken. Want die muur die mag, mogen zij waarschijnlijk ook niet zo, maar dan moet je wel om bepaalde moverende redenen mag je hem waarschijnlijk slopen. Ik had begrepen dat Moveren. ze nu toestemming hebben om oh. een deel van de muur af te breken. Ja, is dat zo? Ja, okay. het wel. Ja. Ja, okay. ja. Ik weet niet precies Ja, maar welk ze stuk, moeten maar... een plan indienen, dat oh. was het geloof ik. Oh. Ah. Mits er een, ah. een plan in. Nee, nu wordt er zorgvuldig besloten. Er ja. wordt een Goed plan onderbouw. gemaakt. Ja. Ja. Zullen wij nu het plan hebben even naar een muziekje te gaan? Want Virginie had al gezegd om half acht weg te moeten. Kijk. Dus we zitten haar tijd al een al beetje op. Oh. Ja. Ja, ja, ja, ja, we zitten er ja. al over. Ja. Ja. Nee? Ah. En wij hebben vanwege het afbreken van panden, wat in de jaren zestig heel gebruikelijk was wij in de Groot... Het liedje woningnood, want die is opgelost door alle monumenten af te breken. Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokalenomopgolen.nl: Lokalenomopgolen.nl De wijk wordt gesaneerd en de huizen moeten plat En de mensen staan te kijken en ze zeggen, zie je dat? In die oude afbraakwoning woont toch nog een heel gezin Stel je voor zo'n vochtig huis, nou ja, wat zien ze daar nu in? Kijk dan stellen ze amper twintig en die hebben al een kind Nou die denken zeker dat ze kunnen leven van de wind En dan knikken ze tevreden en dan gaan ze gewoon naar huis Naar hun banen, naar hun auto, naar de televisie thuis het waren slechte huizen en ze woonden clandestien. Ze hadden daar geen licht en ook geen water bovendien. Maar ze waren daar gelukkig met vier muren en een dak. Verder hadden ze aan luxe en aan dure meubels lak. Maar het huis moet afgebroken want er komt een groot kantoor. Het gezin staat nu op straat maar ja het geld gaat altijd voor. En dat kan je makkelijk zeggen in je eigen mooie huis. Met je banen, met je auto, bij de televisie thuis. Ook al waren ze nu dakloos, één ding hadden ze geleerd. Om gewoon te mogen leven moet je eerst geregistreerd. Eerst een huis en dan pas trouwen, dus dan moet je een paar jaar enkel vriendelijk en gelaten zitten kijken naar elkaar. Als je dan het wachten moe bent, en dat komt dan toch een kind, moet je zien dat je dan zelf maar iets om in te wonen vindt. Want de mensen roepen schande en ze blijven veilig thuis en bespreken de problemen op de televisiebuis. En het gezin trekt dan weer verder naar een andere afbraakbuurt En ze worden na een tijdje dan ook daar weer uitgestuurd En sta je met je meubels en je kind dan weer op straat Dan zal het niet veel helpen als je je beklagen gaat Want als je dan die ambtenaren op de toestand wijst Dan zeggen ze het spijtmuur staat achter aan de lijst En dan denken ze tevreden aan hun eigen mooie huis Aan hun banen, aan hun auto, aan de televisie thuis De televisie thuis. Nou, wij gaan uh, met Marije praten over ons tweede onderwerp. Uh, Gerard, jij weet er meer van, want je hebt daar indrukwekkende papieren van. <laughs> nou, dit is maar een klein stukje van de hele papierstapel, want er is een rapport uitgebracht. Van een meneer, denk ik, van Vucht. Mij onbekend, moet ik eerlijk toegeven. Mij intussen maar, bekend. Maar daar hoor ik uh, ongetwijfeld meer van. Uh, over de maatschappelijke... ...accommodaties die wij in Goorde hebben... ...van het maatschappelijk onroerend goed van de gemeente. En dat gaat over het Wildhakkerendeel... ...de Leibron in Riel, Jan van Bezouw en Mainframe. En dat is langs twee assen bekeken... ...hoe is de bezettingsgraad van die gebouwen... ...en daar is een maatstaf voor... ...en is het kwalitatief op orde. Het tweede werd geconstateerd... ...is heel moeilijk te meten... Met een getal, maar dat is allemaal puik op orde, staat in ieder geval in het rapport. En qua bezettingsgraad is het allemaal heel behoorlijk op orde. En Het is niet te kijken of het nu beter gaat vergeleken met een aantal jaren geleden, want we meten het inmiddels anders. Maar bij mainframe is het toch wel een beetje droevig. Ik vind het een complexe inleiding, maar goed, oh, ja. ga verder. Ja. Het is heel wat, hè? Je hebt ja. veel wat te verstouwen als, als ja. kiaat zo ja. bezig is. Ik heb is. die stukken toevallig gelezen, oh, ja. maar ja. Het zo paraat. Uh... Maar het, het probleem is, of misschien geen probleem, Mainframe zit in een gebouw dat wel erg groot is voor het aantal activiteiten. En een van de conclusies van het rapport, of een van de aanbevelingen van het rapport, die ook in een raadsvoorstel terugkomen, is dat er een ontwikkelingsrichting moet worden uitgewerkt voor de toekomst van Mainframe... waarbij onder andere, met name... eventueel mogelijk... bij voorkeur gedacht wordt... aan uh, het Jan van <laughs> Mezauw... met name de ruimtes... die de lokale omroep horen niet meer uh, gebruikt... de oude tv-studio en de garage. Uh, en dat snapte ik niet... Uh, helemaal als sprong. Ik snapte wel dat je kunt zeggen... dat is wel een erg ongelukkig gebouw... voor die activiteit. En die is er misschien niet geschikt voor... Hoe moet het verder met mainframe? Wat is het belang van dat werk? En daar hadden we dus heel graag met de voorzitter van mainframe over uh, gesproken. Maar die vindt het niet verstandig om uh, bij de log te komen vanavond. Dus dat vind ik heel jammer. Maar we hebben in ieder geval Marij de Grote als raadslid. Die zowel iets kan zeggen over is die keuze als richting, is dat begrijpelijk? En wat is de betekenis van het werk dat in mainframe gedaan wordt? En hoe... Want uit gemeentelijk perspectief gaat er behoorlijk wat geld naartoe. Wat moet ik me daarbij voorstellen als toekomst voor Mainframe? Dat heel wat vragen, hè? Nou, of ik dat maar aankan. Ik heb altijd een maar er maar één tegelijk. Nou, ja, um, in een ver verleden heb ik me inderdaad ook nogal intensief met het jeugdwerk bezighouden. Toen was ik wethouder met portefeuille Jeugd. Uh, ik zal voor de gewone golen daar niet helemaal teruggaan in de geschiedenis, maar... De geschiedenis van het jeugdwerk is inderdaad bij de oude goornaren wel bekend... Het begon bij De Beuk, hier waar we eigenlijk ongeveer nu zitten, daar begon het. Toen ging het, uh, nou ja, er is in het Goorlus, daar weten we al, werden er veel geluiden van uh, hel en verdoemenis, wat er verstoute dingen gebeurden. En je was een uh, en bloe en nou, en nou heel verschrikkelijk. En er waren dus verschillende uh, richtingen, want je had de instuif en dan had je dus de hobbyclub. Dat was dus, er waren toch ook wat nettere kinderen. En dan had je dus de ouderen, en dan waren de beuken... en dan waren dan de wat stoutere jeugd, iets ouder. Ik zeg het even kort door de bord. En die stookte de jongere jeugd En aan, uh, Juist, stakend. juist. En toen is op een gegeven moment uh, hier een gebouwelijke ontwikkeling zo geweest in het centrum... dat Jan de Rooij, die had daar een sportschool. Die wilde graag naar het industrieterrein... Mijn richtinggevoel klopt niet helemaal geloof ik, maar goed, maakt niet uit. Nou, Jan de Hooi. die had daar een sportschool en een huis achter in de tuin. En die wilde graag naar het industrieterrein en de gemeente die zat met het bouwen. Het gebouw van de Instuif was een oude school die eigenlijk ook weg moest. Dus dat was op dat moment was dat de aardigste... ...move, laten we het zo zeggen. Daar kun je achteraf zeggen van... Uh, de, ...nou ja, daar kun je waardeoordelen over hebben. Nou, ik heb intussen geleerd... ...dat het ongelooflijk moeilijk is... ...om verenigingen... ...te verplaatsen. Iets anders te laten doen. Zie de historie van dit Jan van Bezouwhuis. Waarom is dit zo groot? Omdat iedereen dacht van... ...oh, maar de verenigingen willen niet mee. Die hadden. Want als je veel ruimte hebt... ...pak je veel ruimte. Eigen waarneming, dat is gewoon zo. Maar goed... Dus ze zitten nou in, in dat gebouw van een sportschool. En dat is gewoon feitelijk te groot. Fysiek, klaar. Er is al een aantal jaren geleden door KNV een rapport geschreven. Ook, ja, ook toch al een deftig rapport. Maar weer een iets andere insteek. Maar de conclusie bleef eigenlijk eenduidig. Maar er zit een nuance in. Ik ga even heel grofstoffelijk door de meetmethode heen. Want ja, ik ga je toch op tellen we wel of niet de zolder mee, weet je wel. Nou, en daar kan je niet met een rolstoel naar boven. Maar eigenlijk is per saldo in 2011 al aangetoond... door dat onderzoek van KNV... dat we gezien de omvang van onze gemeente... een behoorlijk hoog aantal vierkante meters... sociaal-culturele ruimte hebben. En dat is dus uh, de wildakker. je hebt ze allemaal genoemd. En dat ze ook allemaal aan de... Uh, westzijde van Goorlen uh, gelokaliseerd zijn. Dat ligt op Riel, maar dat ligt op de wildakker, ja, ja. daar ligt de deel. Nou, goed. Dat is geconstateerd. Dat is een aantal jaren geleden geconstateerd. Toen werd er geadviseerd, stoot de wildakker of de deel af. Nou, toen kreeg je... Uh, oh, moest hoor. Ja. Nou, uh, toen is uh, uh, gemotiveerd gezegd, van, nou, als de besturen samengaan, nou, afijn, en de BMO-activiteiten, nou, een heel mooi verhaal, die, draaien nu, die staan dus nu buiten uh, de gevarenzone. Uh, uit het rapport blijkt dat de bezetting voldoende is. Maar als je de meet, metingen kijkt, is dat ook buitengewoon niet zo heel erg druk, hoor. Dus... Ja, de, de lat lag ook niet zo vreselijk hoog. Maar de inhoudelijke activiteiten die zijn prijzenswaardig en hebben recht op verder doorontwikkelde WMO-activiteiten. Nou, je kunt je voorstellen als je zo'n rapport leest, dat ik dan aan de keukentafel zeg. Weet je wel, daar, daar, Ik zei: We hebben nog kwetsbare groepen tekort. Waar zijn al die lichtdementerende mensen? Hm. Uh, want we want hebben zoveel. Uh, ...perspectieven, wij ontwikkelen door de wildakker, de deel, iedereen moet... ...maar ook de gulden akker die niet meegeteld wordt, die hadden ook het idee van... ...wij gaan daar leuke dingen doen voor mensen op te vangen, maar ook connectie met de buurt. Nou, om een lang verhaal kort te maken, uh, het is een best genuanceerd verhaal, het gaat ook best goed... Alleen, en dat, dat bleef toch ook wel als een angel eruit steken, het formaat, het volume van Mainframe, dat is gewoon echt te groot. Dat kun je ook zien. En ze hebben die grote zaal gezelliger gemaakt, maar goed, en dan wanneer, wat moet er met carnaval? En nou heb ik, kreeg ik dus van die gedachte van uh, naar het Jan van Mezauw, daar had ik zelf ook al dacht, nou dat lijkt me wel handig, dan zijn we weer terug naar de roots, we zijn achter begonnen, dan kunnen we weer terug. Nou, dan heb ik divers toch mensen en ook van het oude bestuur gesproken. En die waren daar heel niet van gecharmeerd. Want nee, en zo maak je het jeugdwerk kapot en dit en dat. Dus daarom had ik grote belangstelling voor de voorzitter van Stichting Jong. Want die ken ik niet. En inderdaad, vind ik vind het toch leuk om daar eens mee van gedachten te wisselen. Maar goed, dat doet ze al met de gemeente. Ik ga natuurlijk nergens over. Maar ik heb natuurlijk wel mijn gedachten. Dus ik heb hier met de jongere werker heb ik nog een keer gesproken van... Wat moet ik me nou voorstellen? Welke vreselijke dingen gebeuren er als ze verhuizen naar het Jan van Bezouw? Als ik hier rondloop, dan denk ik: Nou, die garage en die donkere ruimte. Dus die opper, maar die grote beeldhouwruimte, daar kan hun keuken mooi staan. Daar kunnen ze wat vergaderen. En die kleine ruimte, nou, dus de beeldhouwers moeten dan weg. Hè, en dan, doe. Je moet wel een beetje out of the box kunnen dus denken. De televisiestudio al, al drie keer nee nee, nee. Ja. nee, de televisiestudio. Ja, ja maar er werd, werd ook gezegd, kun je daar niet... Uh, spot, spot. Uh, spot, spot erin. Spot erin, ja. nee. Maar licht dementerende bejaarden heb ik ook nog gehoord. Ja. en zo, dat, dat vind ik zielig. Ja. Nou, dat vind ik zielig. <laughs> hey, kom op. Zo'n donkere ruimte. Dus, nee, dan worden ze ik, nog ik heb uh, daar nu uh, ter plekke oh, een oplossing voor. Ja, uh, we halen ja. de jongeren hier naartoe. En dan staat er een gebouw leeg, uh, waar nu nog mainframe op staat. En dat is een heel licht gebouw. En daar kan spot in. volgens mij past dat perfect. Het is een grote zaal. Nou, want dat is natuurlijk een tijdelijk. En daar dan, kunnen he? ook dementerende bejaarden uh, in het uh, ja. uh, probleem opgelost. Ja, maar goed, uh, dat zou ik toch niet één op één zou willen. Oh. Maar dat gebouw. Dat gebouw van Mainframe dat dat zou heel aardig zijn om dat stedenbouwkundig vrij te spelen. Om daar op termijn natuurlijk mooie stedenbouwkundige dingen in het centrum te doen. Waarop iemand droevig zei: Ja, we krijgen hier in het centrum eigenlijk alleen maar flats voor oude mensen. jongere mensen zie je niet meer. En voor uh, mensen met een beperking. Ik zei: Nou, dat zou wel meevallen. Maar goed, dat Driekwart van dus, de bevolking van geworden heb je dan toch? Ja, precies. Maar, maar dat gebouw moet eigenlijk vrijgespeeld worden op termijn. En ik denk dat dat ook prima is. Je lijkt Hillary Clinton wel, zeg jij. Ja, het is net zo, dus ik pas op. Maar ik heb geen longontsteking. Maar goed, uh, dat ma na, ma maar Mainframe, Stichting Jong, hè? even. En ik moet eerlijk zeggen, maar ja, ik zit misschien verkeerd in elkaar. Ik vond het wel een leuke gedachten, maar ik hou wel van een beetje reuring. En verhuizen en dus de kussens weer eens opschudden. En kijken, wat doen we nou eigenlijk? Want in Mainframe gebeurt nu scheiding tussen inderdaad de lieve hobbyclubkindjes en de stoute uh, jongens. En Meisjes, maar je stouten ja, Emancipaties emancipatie, slaat ja, ja. dus, maar die ze worden uit elkaar gehaald. Want er is een oude gedachte dat steekt elkaar aan en zo. Nou, ik vind dat persoonlijk nogal dubieus. wel is Ja, ja, maar je hebt als je nou zo'n rapport eens goed leest. Als je ziet en wat er niet in staat, hoeveel hobbyruimtes er al verloren staan te wezen in de wildakker. In de deel, dus er zijn hartstikke veel hobbyruimtes. hierboven, atelier. Ik denk dat die gebruiken het goed, maar er zijn ook wel echt wel ruimtes. Dus ik zie bijvoorbeeld, als je zou zeggen, het jeugdwerk. Uh, begin nou eens je kerntaak wat scherper te krijgen. Het is mijn privéopvatting, hè. Kerntaak, en dan zeg ik, nou, de kinderen, de kinderen dus met een, een kwetsbare positie... en dat bedoel ik dus inderdaad de, de statushouders, de nieuwkomers... de kinderen die een risico hebben van een taalachterstand... die onze cultuur moeten leren kennen begin daarmee en die lieve Goolse kinderen die graag kleien en schilderen ja ik heb dan toch ik wil er niet lachen over doen maar Frater Eugenisch en nog een paar van dat is toch meer het het, het, het uh, gelokaliseerd in andere Tot centra een nou ik denk dat je maar dat is nogmaals mijn persoonlijke opvatting ik denk dat het jeugdwerk ontzettend belangrijk is en ik denk dat ze een hele goede kwaliteit leveren. En ik ben ervan overtuigd. Ja, ik zeg altijd, als je één jongere iets meegeeft... wat hem beter in het leven en een betere kans geeft... doe het, doe het. Maar ik denk wel dat je toch echt zou moeten focussen... op uh, uh, ja, dat uh, keramieken en kleien. Ik denk dat dat niet meer tot een kerntaak behoort van het jeugdwerk. Maar dat is, en je, ze moeten dus naar buiten. Dus ik denk dat je hier, in mijn optiek... Maar dat zijn uh, misschien wel drie discussies door elkaar. Ja. Het ene is, zit je goed in het pand waar je nu in zit... totdat een hele andere bestemming uh, krijgt? Die is al afgekaart. Het antwoord is nee. Dus als die discussie ja, zal Nee, werden. maar vindt dat bestuur uh, dat ook? Ja. Uh, dan zeg je, ik heb... Ja. Ja, dat vinden ze al jaren. Ja, ja. Uh, ik heb een opvatting over de inhoud van het werk. Wat moet zo'n organisatie nu doen? Daar zou ik het heel graag vanavond over gehad hebben... want dat lijkt mij het vertrekpunt... Niet waar kunnen we ergens iets instoppen omdat we lege vierkante meters hebben. En dan komt het allemaal wel goed met te zeggen hoe hoort het jeugd de jongerenwerking hoe hoort er nu uit te zien. En in welke mate heeft dat dan vierkante meters nodig en hoe moeten die er dan zien. En dat komt ook, we hebben half jaar geleden uh, rond Spot in discussie gehad. Ja. En daar, zeg ik, daar snap ik onmiddellijk van dat dat hier in het gebouw thuis hoort. Zo'n soort activiteit. En dat heeft zoveel dwarsverbindingen met het soort accommodatie dat je hier hebt. Dan hoef je geen tien minuten over te praten om dat helder te hebben. En zoiets kan ik me ook met heel veel moeite voorstellen van het jeugd- en jongerenwerk. Uh, maar dat begint er al mee dat hun ruimtes erg versnipperd uh, worden in dit gebouw. Omdat hier een plukje open is en daar een plukje leeg staat. En of dat nu de beste oplossing daarvoor is... Dat zou ik afleiden niet van dat die vierkante meters uh, leegstaan, maar dat zij op die manier hun werk goed kunnen doen. Nou, daar zijn we het over eens. Vierkante meters is een middel, dat is niet ja. het doel. En we zijn ook niet op aarde om de begroting van Jean van Bezaal rond te krijgen, dat is niet het nou, doel. Nou, nou, soms denk je dat wel eens, hè? Nee. Nee? nee. nee. Oh, nee. Nou ja, je ja. hebt wel een verantwoordelijkheid natuurlijk. Ah. Ah. Ah. Ja. Ja. ja, het leven is natuurlijk heel plat in die dingen. Mm -hmm. Nee, als je als raad zegt, wij vinden inhoudelijk het belangrijker dat spot hier komt dan uh, jeugdwerk die meer geld heeft voor de vierkante meters vanuit de begroting die ze nu hebben, dan heeft dat als consequentie dat je tegen het Jan van Bezouw zegt en dat betekent in jullie begroting dat we daar iets aan moeten doen. Zou ja, ik denken. maar ik vind de begroting vind ik eigenlijk nog meer... Ja, dat voor mij is leidend. Maar ik vind... Uh, je moet eerst de discussie... en daar heb je wel gelijk... wat is, zou het jeugd- en jongerenwerk moeten zijn in Gorle En dit is een mooie aanleiding... om er nog eens naar, ja. goed naar te kijken. Dat vind ik heel leuk en ik noem dat een kans. En vervolgens ben ik weer zo praktisch... en dan loop ik inderdaad te hard... en ik denk van nou, nou... je hebt dan... Uh, ik denk... maar dat is... Uh, ik denk dat het niet zo'n gekke gedachte is. En... Nee, denken is altijd heel goed. Uh, even een feitelijke vraag ertussendoor, tussendoor. Want jij zit het een beetje in de voorwaardelijke sfeer te trekken. Toen wij die mensen van spot hier hadden. Toen stonden ze op het punt of ze hadden het net gedaan. Een cri de Het leek ook een beetje op een ultimatum. Uh, een verzoek aan, aan de gemeenteraad. Om, om uh, serieus te kijken naar hun probleem. We hebben straks, als we uit de marieboodschap gaan, geen ruimte. Ik heb dat niet zo scherp. Uh, uh, op. Nee, wanneer is is dat dat niet, hebben jullie ik dat heb, niet ik uh, gekregen? Dat, ik heb dat, maar dat kan echt aan mij liggen hoor. Ik heb wel het, het probleem gekregen van de omwonenden van de Maria-boodschap. Die twee huizen nee, extra, ja, boos was, boos. Dat is, dat, ja, maar, maar, maar dat vind ik een, nee. een detail. Maar, maar dat ligt, kan aan mij liggen dat ik dat gemist heb. Uh, dat spot een noodkreet heeft ja, uitgedaan. Ja, he, en wanneer is, toch, is dat geweest dan? Half jaartje geleden. Ja. In ieder geval voor de zomer. Ja. Ja. In mei uh, oh, denk ja. ik ongeveer. Uh, ik kan, ja, Oeilijk, wanneer hadden zij hun uh, programma? Dat is mij altijd, hè? Ja, ja. Ja. Maar jullie hebben licht de neiging om te zeggen... Uh, uh, je log mensen, je zijn geen nee. mensen. Nee, nee, nee, ja, nee. Ja, ja. nee. Nee, kijk, wij gaan er niet over. Nee. Ja, dus dat uh, maakt het ons een stuk makkelijker... om gewoon in alternatieven te denken. En ik vlij me niet met de gedachte... dat ik er voldoende verstand van heb... om daar een antwoord op te geven. Maar ik vind het gek. En daarom vraag ik het gewoon aan iemand. Vind je het gek? Waarom nee. vind je het gek? Uh, dat spot zegt, wij kunnen niet goed terecht. Maar wat gevraagd wordt, kunnen wij niet betalen. Gezien de begroting die we hebben, want we waren in je boodschap goedkoper uit. En nu is een mainframe, die in mijn optiek, maar die is beperkt, geef ik onmiddellijk toe, hier moeilijker in te passen is, maar die heeft wel meer geld. En dan krijg je dus eigenlijk, een, vind ik, een, een wat rare discussie. Maar ik ga nou appel en peer een beetje vergelijken. Hè? Klopt, uh, nou, dat het... doe je als gemeente uh, altijd. Nou, je probeert toch wel de fruitschaal een beetje nee, ordelijk te nee, houden. Nee, nee. nee, want je hebt Maria Boodschap. Dat was geen culturele uh, accommodatie. Maar door dingen die daar gebeuren, particulier eigendom... kan een culturele club die daarin zit niet meer terecht. Die heeft een alternatief nodig. Die zegt, gemeente, kunnen jullie daarbij helpen? Want wij vinden onszelf toch wel een hele aardig uithangbord... Uh, voor wat er in Goorl op cultureel gebied gebeurt. En ik denk dat daar veel mensen het mee eens zijn... Maar we hebben het nu even lastig qua huisvesting. Ja, qua ja, dat ja. is ze, ze zeggen nee, wij, wij nee. moeten A, A, anders. Moeten we stoppen, wij moeten 8000 uh, ja, betalen kijk, als we hier willen komen. Ja. We, hebben jij... we hebben 5000, we hebben 3000 tekort. Uh, gemeenteraad, uh, uh, luister, dat is een ander hoofdstuk. Hè? De, nee. de, de, de subsidieverhalen die komen ter discussie, want dat is wel een leuke overigens. Ja, dan gaat toch uh, uh, uh, uh, wat. Er komt toch wat nuance in hoe de subsidie uh, verdeeld zal worden. Althans, dat, daar hebben we discussieavonden over gehad. Uh, wat, wat wil men? We gaan van hak en de tak, maar daar kunnen ja, wij wel ja. aan, denk ik. Maar, want wat willen mensen? En wat hoor je nou voor geluiden in het dorp? Inderdaad, uh, uh, er is subsidie voor WMO-activiteiten. Dat is dan uh, nuttig en noodzaak. En die mogen geld kosten. En dan is er in het verleden wel eens goed. Maar we gaan hier voor een hobby betalen. En uh, nou... En kleien doen we al helemaal niet meer. Kleien doen we al helemaal niet meer. Dus dit soort discussies... die, gaan, die zijn dus nu... Uh, ja, er worden ook weer... tussenrapporten en zo. Er wordt wel over nagedacht. Hoe je dit slim kunt doen. Want het, het, het idee was... van het subsidiebeleid... toch het resultaat van... wat denk jij te betekenen voor de maatschappij. En dat vind ik een nobel uitgangspunt. En het echte hobbyisme... Ja, dat zijn volwassen mensen. Moeten die, moeten wij, uh, nou ja, goed. En je kent de beroemde opmerkingen die al honderd jaar gingen sinds atelier 78 bestaat. Dat kunnen gemoppeld. ze wel kunnen ze allemaal rijke mensen. Kunnen allemaal zelf... ik bedoel, dat is een hele oude, hè? Ja, maar intussen is dat dus... Uh, dus er, daar is al ingestuurd. En daar zal nog meer ingestuurd worden. Laat onverlet dat zo'n spot een probleem heeft. Maar op dit moment hou ik die even buiten de discussie als je het tenminste niet erg vindt, van mainframe naar het Jan van Bezouw. Want dat klinkt eendimensionaal. Ja. Eh, want doe maar. De, wat ik snap het ja. wel. Weet je wel. Nou, dat is het makkelijkste. Want het is. Terwijl ik, maar over te terwijl ik het persoonlijk. kun je het als win-win zien. Maar daar is. Eh, als je het dus heel goed definieert. wat willen we nou eigenlijk? Eh, het is in het centrum. Want het is een eigen ingang. Een eigen identiteit. Ja. Eh, maar ook. Um, niet meer, wat ook een beetje in het verleden was, uh, ons moeder mag niet zien dat ik binnen ga. Weet je wel, ze moeten niet zien, het moet allemaal, Dat uh, denk ik nou, hey, kom op, en blowen. Uh, als wij vinden dat blowen acceptabel is, dan hoeven we er niet ingewikkeld over te doen. Niet binnen het huis, want niemand mag roken hier, ook zij niet. Maar ja, daar hebben we toen ook hele discussies over gehad, want rook, de, de gebruikersruimte die er nu wel is. Maar ik denk dus dat, maar ik vind dat, uh, maar ik, ik heb hun laatste stukken niet, dus daarom had hij voorzitter graag gehad. Ik vind dat Mainframe dit moet zien als kans om eens even ja. scherp te focussen van... Nou ja, ik noem een paar zijstraten waarvan ik persoonlijk denk... investeren in kinderen, jonge kinderen, maar ook ouderen. Nou, ik denk dat dat eigenlijk een maatschappelijke opdracht is. Meer dan bijvoorbeeld toneelspelen door spot, wat natuurlijk heel belangrijk is. Maar dit ligt voor mij nog meer in een basistaak van de gemeenschap. Dus nee, voor de kinderen. Maar daarom Jeugd. zeg ik ook... Uh, begin nou niet met die locatiediscussie... begin met de inhoudelijke discussie... van wat moet het zijn. Nee, maar dat is een aanleiding. zie je. Nee, ik. maar misschien moet ik het anders zeggen. Ik heb natuurlijk veel respect voor de gemeenteraad. Dat kan niet anders zeggen. Het siert je ja. ja. Er zit een zwart maar, kruis op je voorhoofd. Maar goed. <laughs> dat uh, zijn wij vroeger altijd. De, de vasten is al geweest... Uh, is, is dit rapport niet volstrekt overbodig? De conclusie die getrokken wordt, mainframe heeft te veel vierkante meters voor de activiteiten die ze doen, is in 2011 getrokken. Uh, had toen gewoon begonnen met te zeggen, wat moet dat werk nou zijn? En wat nou, voor ook accommodatie is daarvoor nodig? In plaats van alle mogelijke cirkels, draaiingen, ombuigingen. Nou, ik moet wel eigenlijk wel lachen, start. want ik heb mijn aantekeningen die wat slordig zijn. Maar er stond bij mij één keer bij dit rapport niets nieuws gelezen. ja. Uh, ik kan niet anders zeggen dan, nou, er zit wel. Daar zijn wat bijruimtes bijgepakt en er is wat gefocust op de echte resultaten, dus de BMO-activiteiten. Dus er moet een milde houding zijn, vind ik ook. En, en je moet niet te gierig doen. Maar het jeugdwerk, dus dat feit van te groot fysiek, vind ik persoonlijk een hele mooie aanleiding om eens een discussie te beginnen van wat voor jeugdwerk hebben wij, hebben wij nodig, vinden we belangrijk? Ik vind jeugdwerk echt belangrijk. En het, het blijft belangrijk, denk ik, zolang er kinderen in ongelijke, ik ben geen socialist, maar zolang er kinderen in verkeerde bedden, in andere bedden geboren worden en ze de pech hebben dat ze dingen niet meekrijgen, nou, dan denk ik dat de toegevoegde waarde er moet zijn, sorry. Nee, maar hier ben ik zo ontroerd van dat mij dit een heel mooie afsluiting van uh, deze Juist. discussie lijkt. Ja, en die houden we natuurlijk nu in de gaten van wat gaat er uitkomen. Een uitdaging denk ik aan het bestuur van, eh, van het jeugdwerk om met een inhoudelijk goede visie te komen. Daar nou, danken we Marij de Groot voor, als raadslid. We bedanken natuurlijk ook Virginie NMS van de stichting Steengoed, die inmiddels de burgemeester staat uh, uit te wuiven. Die ging sporten. Pa pardon. <laughs> leuk, leuk, leuk. Ja. Nou, iedereen... Marij toch. En, uh... Oh, sorry. Ja. Dat zijn ze toch? En dit was Volse Kringen. Bedankt voor het kijken en luisteren. En tot de volgende week. Ja.